voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Ho, ho. Renate Kok met het NOS journaal. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn bij een brand in een kartonfabriek zeker 43 mensen om het leven gekomen. En 16 anderen raakten gewond. Volgens de brandweer brak het vuur midden in de nacht uit in het vijf verdiepingen tellende gebouw. Op dat moment lager er mogelijk 70 medewerkers te slapen.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 De politie zoekt maandag verder naar de oorzaak van de explosie in de grillroom in Coevoorde. Het pand stortte gistermiddag in. Gisteravond werd na een urenlange operatie een jongen van vijf onder het puin vandaan gehaald. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De politie roept twee agenten op het matje die bij de ingestorte grillroom een selfie maakten... terwijl op de achtergrond reddingswerkers bezig zijn. De Saoediër, die vrijdag drie mensen doodschoot op een Amerikaanse vliegbasis, heeft kort daarvoor met drie landgenoten videobeelden van een grote schietpartij bekeken. De drie zouden ook Saoedische leerlingen van de basis zijn. Een van hen zou het schieten vrijdag hebben gefilmd. De anderen zouden de beelden in een auto hebben bekeken. Na de schietpartij werd de schutter door een agent gedood.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 Het weer de komende uren vanuit het westen regen en aan zee een stormachtige wind. Vanmiddag zon, wolken en wat buien en dan waait het ook iets minder hard. Maar vanavond gaat de wind weer toenemen in kracht en dan wordt het stormachtig. Het wordt vandaag een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersamdeden. Verkeersamdeden. Dit is R van de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 FM. Ho ho ho! Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie. Ruud Janssen.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 RV 439, dat is de indexratie. Uh, we gaan luisteren naar het eerste deel, La Notte. En dat is een Largo. En dat betekent ook weer dat het uh, rustig aan gespeeld gaat worden. Niklaus Esterhazi symfonie, Die gaan het uh, voor u uitvoeren. En die staan onder leiding van Bela, als ik het goed uitspreek tenminste. Bela Drahos. Daar zou ik het maar op houden. Hier komt hij. Thank <laughs>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 Thank you.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 Prachtig stuk, dus. En we gaan het eerst weer afsluiten. Ik zie u straks weer terug na het nieuws van 9 uur. Tot straks.